Uur. Freddy van met het NOS Journaal. Disneyland Parijs wordt uitgebreid en vernieuwd. Eigenaar de Walt Disney Company investeert daar 2 miljard euro in... De topman van het Amerikaanse bedrijf zegt vertrouwen te hebben in de Europese economie en in de Fransen in het bijzonder. Er komen nieuwe attracties en meer live entertainment. De verbouwing begint in 2021. In 2016 daalde het bezoekersaantal van Euro Disney nog met 10%. Toch is het pretpark, dat in 1992 openging, goed voor ruim 6% van de totale inkomsten uit toerisme in Frankrijk. De muur van Mussert in Lunteren wordt een rijksmonument en daardoor kan hij niet worden gesloopt. De bakstenen muur met een podium en een voorterrein is in de jaren 30 gebouwd. NSB-leider Anton Mussert hield er geregeld toespraken tussen 1936 en 1940. De eigenaar wilde de muur slopen. Het is het enige overgebleven bouwwerk van de NSB in Nederland. Een jongen van 14 uit Geesbrug in Drenthe is veroordeeld voor de handel in illegaal vuurwerk. Hij verkocht onder meer nitraatrotjes en vlinderbommen. De jongen kreeg een werkstraf van 30 uur. Hij was 12 toen hij begon illegaal vuurwerk te verkopen. Bestellingen verstuurde hij via de post. Volgens de rechtbank heeft hij de kopers en ook medewerkers van postbedrijven ernstig in gevaar gebracht. De rechtbank acht zijn vader en moeder medeschuldig aan het vuurwerkbezit. De moeder moet een boete van 1000 euro betalen. De vader is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur. En Feyenoord moet een boete betalen van 28.000 euro omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken tijdens de Champions League wedstrijd tegen Napoli begin december. Behalve die boete van de UEFA loopt Feyenoord ook de kans dat het in Nederland een straf krijgt voor het afsteken van vuurwerk. Dat was tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV vorige maand. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land kan wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daalt snel. Het wordt uiteindelijk van min 6 tot min 10 graden. Morgenochtend zon en dan wordt het min 3 tot min 5.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 Zwaar metaal. Presentatie Angela Janssen. The Long Beach. Dinsdagavond, 8 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van... Geen lompen, maar zware metalen. En we gaan gelijk van start met een beetje wat ouder nummer. Om uh, even de nekspieren een beetje los te bannen. het benzen. Hier is korn, coming on dan. zijn de niks vier lekker los. Heel fijn, want we hebben nog veel meer. De volgende is een primeur op de Nederlandse radio. En uh, ik ben er trots op dat we die bij ZFM hebben. Een nieuwe album van Dimmel Borgi is aanstaande. En dat komt uit in mei. En van het album hebben wij alvast één nummer. Wat als een soort... Uitgebracht is en dat heet Interdimensional Summit, Dimmo Borgier. <much> Geloof dat voor het nieuwe album, die ik zeker ga aanschaffen. De volgende is ook geen vreemde meer in uh, de wereld van de metal. En uh, we gaan uh, luisteren naar een nummer van het album The Manticore and Other Horrors. En dat is een album van Cradle of Filth. Een nummer Manticore. Absence of Light is de volgende van Symphony X. Een iets rustiger nummer in het overigens uh, nogal heavy programma van het album The New Mythology Suite. Hier is Symphony X. Hey. Afkomstig uit Polen en ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nog nooit van ze gehoord had. Hun uh, genre laat zich een beetje omschrijven als dead metal met melodieuzere black metal invloeden. Van hun album, Iri Im Kunu Ki. En dat is een titel die ik niet kan vertalen, maar voor zover ik uh, weet is het iets uit het Sumerisch... En van dat album gaan we draaien. En Leeuw. De volgende band is Nile. En ik geloof niet dat ze al eerder aan bod zijn gekomen in dit programma. Een Amerikaanse band afkomstig uit South Carolina. En uh, hun teksten gaan voornamelijk over de egyptische oud-Egyptische kunst en mythologie. Van een uh, verzamelalbum getiteld Nuclear Blast Showdown... 2007 is hier Eat of the Dead. Ik blijf even hangen op hetzelfde album, wat een uh, uh, erg leuk uh, verzamelalbum is eigenlijk wat ik tegenkwam. En uh, op dat album staat Epica. Hoeft eigenlijk nauwelijks introductie, uh, bekend in binnen- en buitenland en van Nederlandse origine. Iets waar we met z'n allen best eens wat trotser op mogen zijn. Van dat album dus, Nuclear Blast Showdown 2007, is hier Epica met Chasing the Dragon. Blijft een geweldige band, Epica. De volgende band komt uit Zweden en heeft inmiddels al haar sporen verdiend in de wereld van de metal. Ik heb het over In Flames en van hun album Subterranean is hier Biosphere volgende band gaan we terug in de tijd en gaan we eigenlijk even de hele wereld over naar het land van de tegenvoeters. En dan heb ik het over ACDC. Van hun album Ballbreaker uit 1995. Bedenk me ineens dat de band al ruim 40 jaar bestaat. Wat op zich al opmerkelijk is. En uh, we gaan luisteren naar God. With your pants down. Lijkt me niet zo handig. De volgende band komt uit Nederland. Zeker weten. Ook Nederland heeft zo haar eigen death metal bands. En uh, Pestilence is zeker bij de liefhebbers geen onbekende. Van hun album Hadion is hier Non-Physical Existence. En Tesselen zit het eerste uur van geen lompen, maar zware metalen er alweer op. Ik hoop dat u aan de radio gekluisterd blijft, want na het nieuws hebben we nog veel meer. Tot zo!